De vaart voorbij Kraaiende kisten Kraaiende kisten Als niets Het komt voor Het komt voor Van koeien zonder gras Twee Eendere bomen Warmte Zonder zon en eind zonder dat het ooit begon. Kunstgeleide, de vaart voorbij, reizen, de ruimte, als niets. Het kop voor. Het kop voor. Doe je zonder gas? Twee. Eén rebol. Maatje. Zon, dons, zon.